Dit is Martijn Huis met het NOS-journaal. Militairen die juni noemen die missie een logistieke puinhoop, blijkt uit e-mails van uitgezonde militairen aan de NOS. Militairen zijn gefrustreerd omdat ze er al zes weken zitten en nog niets kunnen doen. Een groot deel van het materieel is nog niet aangekomen, verder zijn nog maar een paar tolken aanwezig. Het ministerie van Defensie laat weten dat de Nederlandse politietrainers vandaag voor het eerst zelfstandig hebben gepatrouilleerd en kennis hebben gemaakt met Afghaanse agenten. In de buurt van Rotterdam zijn auto's en een bus beschoten op de snelweg. Op de A13 sneuvelde een autoruit waardoor een baby onder het glas kwam te zitten. Nadat de politie was uitgerukt werden nog schietincidenten gemeld op de A4, de A29 en de A20. Niemand raakte gewond. Vorige week werden ook auto's beschoten, onder meer op de A13. De Groningse politie heeft op de A7 bij Leek een man aangehouden die aan het ambulancekleven was. De man reed met 160 km per uur achter een ambulance... Kort daarvoor was hij een tijd lang op de linkerrijstrook rijstrook voor de ambulance blijven rijden. De man zei dat het wel lekker opschoot. Hij moest op tijd in Groningen zijn. Oud-voetbaltrainer Frits Korbach is overleden. Hij was al een tijd ongeneeslijk ziek. Korbach was van 1968 tot 2007 trainer van de meer Wageningen, Twente en Heerenveen. De kleurrijke trainer had een Nederlandse moeder en een Duitse vader en hield altijd de Duitse nationaliteit. Zijn laatste club in het betaald voetbal was Sparta. Daar moest hij in 2003 op doktersadvies al na twee dagen stoppen. Frits Korbach was 66 jaar. Ajax heeft de koppositie in de eredivisie weer overgenomen van Feyenoord. In de arena wonnen de Amsterdammers met 5-1 van Heerenveen. De andere uitslagen Utrecht de Graafschap 2-2, Heracles Breda 2-1 en Groningen-Adort Haag is nog aan de gang. Het weer plaatselijke kans op een bui, maar steeds meer opklaringen.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 Dit is René Passet van de AMB. Er zijn voor vandaag flitsers aangekondigd langs de A12, Utrecht-Arnhem, tussen Drieberg en Veenendaal. En de A15, Gorcom Nijmegen, Tiel en Knoopend-Valburg. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zom, zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Entertainment for you. <laughs> yes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 Goedenavond, welkom bij een nieuwe Entertainment for Het tweede deel van Entertainment for Vandaag in het tweede deel van Entertainment for You. Popstar en met Showbiz nieuws. En om niet te vergeten, Ja, met Romana op de scooter. En uh, we gaan natuurlijk uh, vragen waarom die meedoet aan het Songfestival. En we gaan bellen uh, over het volgende. Hij schijnt Tatjana Simic naakt te hebben gezien. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Zangerines. <laughs> en we gaan, uh, we gaan even kijken hoe groot zijn Songfestival aspiraties zijn. Ja, ben die heb zo meteen Nieuwe muziek nu, de nieuwe van Van Velsen Too Good To Lose So many times I said goodbye Just give in and let it slide I would hardly put up a fight Always when I had the door Should I run just like before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 En die reist nu met me mee naar een optreden in Oosterwolde vanavond. Oké, okay, ja. dus je moet optreden in Oosterwolde. En hoe ziet jouw ja. optreden eruit? Ga je dan al je hits doen? Uh, wat heb je allemaal? Uh, van op het meisje van de oliebollenkraan met Marloes ja, onder de, de douche. Toeter en uh, Marloes onder de oliebollen. Ja, ja, ze komen allemaal langs. Ja. En uh, dat liedje, dat nieuwe liedje met Romana op de scooter Toeter, Toeter, Toeter. Hoe ben je erbij gekomen? Hoe krijg je opeens te uh, in, je, in, je, in je hoofd, ik ga hier een liedje van maken?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 Voor mij, ik dacht dat ik op het trots werd gebeld, maar een lava voor mij was dat een net. Het was een grap. Ik werd op een trots gebeld. Ja. En toen werd al een leuwe klant. En die ga telefoon met de stationde Ik denk dat schoondiels gebeld. En zo kwam er in de media dat meedeen aan het zo festival. Oké, okay, dus je gaat niet naar een professionele studio om een liedje daarvoor op te nemen en dan in die mooie brievenbus te stoppen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 Nou, American Post, stond dat. Nee joh, American Post, oké. Okay. En uh, ben je nou van plan om uh, straks met het vliegtuig naar Amerika over die grote zee, uh, over die grote plas te gaan en daar een, misschien een, een, een of ander optredentje te doen? Ja, nou, misschien wel. Ja. Uitnodigen. Krijg je misschien... Nou, ja, dat komt wel goed. Ja, dat zal wel te gek zijn. En ben je nou bezig met een album? Ja, er zijn wel plannen voor me. Oké, okay, nou vertel, wat voor. Uh, dus al die hits komen er, gaan erop staan, de romanen op de scooter. Maar zijn er ook nieuwe, komen er ook nieuwe liedjes aan? Ja, dan komen we met, met de schrijfster om de tafel. Een keer oh, je moet met de schrijfster om de tafel, oké? Okay. Ja, wat dat kan je niet. Dan, uh. En ja, je krijgt op de gekste plekken natuurlijk uh, uh, inspiraties. Dus ik ben benieuwd uh, hoe de nieuwe single eruit komt zien. Ik ben uh, benieuwd.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 Nee, ik niet hoor. Nee, oké. Okay. Helemaal mooi. Nou, Rienus, dankjewel. We gaan je nieuws zien. We gaan Bedankt we draaien. De Sorry. Bedankt voor het bel. Ja, graag gedaan. Hele fijne, een fijne avond. om snel uh, te spreken ja, bij een nieuw liedje. Je mag wel even een camera proef te worden staan. En dan mag niet. Ik Het gaat druk worden rondom jou. Hier, hier met mijn vind En weet ik wat, allemaal. Zegt hij allemaal, ja, komt helemaal goed. En uh, nieuw zien we gaan we draaien. Rines, dankjewel. En uh, veel plezier bij je optreden vanavond. Toeter, toeter, toeter, met Romana, Romana op de scooter. Ja, ga maar even door nog. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Hoi. Hoi, daar komt hij hoor. Toeter, toeter, toeter, toeter, met Romana op de scooter. Eie, eie, eie, eie, eie. een stukje met haar rijden. De zelf zelfde, zelfde, maar dat heeft niet van de dag of maat. want die voor de na. Heeft u opgehangen? Ik denk het wel. Even luister, hoor. Even, Rhinus. Even luisteren op de knop. Oké, okay, we kunnen weer door. Lekker. Ook op internet, internet. internet. ww. z Zeg nog één keer, Jamie. Wait for me. Zometeen is het tijd voor... Opster Henry, wat is er gebeurd op showbiznieuwsgebied? nieuwsgebied. Ik ben benieuwd, in deze kom tijd of er toch nog wat uh, shownieuws ja, is. ik ook. Je hoort het zometeen naar Robbie Williams. Dit is Buddies. God yeah. gave me de sunshine en show me my life like. I was told it was all mine And I got What a day, what a day, and yeah, Jesus really died for me. And then Jesus really tried for me. UK in be. I feel like it's for me. Wanna feed up the energy, love living like a deity. Wanna day, one day, and day. And that's the way it's gonna be. All we ever wanted is to look good, make it, hope that someone can take it. God save me rejection, from my reflection. I want perfection. For the rapture Cause it's strange getting stranger And Everything's contagious It's the modern middle ages All day, every day And if Jesus really died for me Then Jesus really attracted for me Bodies in the tree, Bodies making chemistry Bodies on my family Bodies in the way of me Bodies in the cemetery so that's the way it's gonna be All oh, we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 weer tijd voor Henry, goedenavond. Ja, goedenavond, Rudy. En de luisteraars thuis natuurlijk ook. We zijn ja, goedenavond, hier, en Henry. En Roy is hey, er ja. ook bij weer. Oh, Roy, hi. Roy, hoe is die? Ja, goed hoor. Goed, joh. Ja, ik sta hier momenteel in België en bij de ingang van Tomorrowland. Dus jullie hebben een live reconstructie van, de die gaat hier dus. Popster Henry, live en uit België. Live uit België, inderdaad. Ja, en uh, ja, bij het grote festival heb de Marolamp, hè? Ja, te gek. Ja, het momenteel heb ik een paar mensen afgezet, dus uh, ja, in ieder geval dat uh, je, je op de achtergrond nog iets kunt horen van, uh, van, de, van, de, van, de, van de muziek. Ja. ja ik, nou, het staat nog niet uit, nou. nee, dus, dus, nee, kan niet. Kun je een voorbeeld geven van wat, wat uh, voor artiesten daar staan? Uh, Afrojack, ja, die beste dj's staan hier natuurlijk eh, oh, de, de gek. De, de, de aan het draaien, dus uh, ja, is hier een compleet gekke huis hier. En uh, ik moet ze hebben gelukt, want het is hier hartstikke droog. Nou gelukkig, hier dus, uh, in Zandvoort is er uh, het uh, Tropicana Festival en uh, hier uh, we willen wel weer het raam even open zetten voor je eventueel. Oh nee, alweer, alweer, alweer regen. <laughs> <laughs> ja, alweer regen. Weer ja. regen. Ja jongens, dit is erg. Maar ik heb in ieder geval even naar boven gebeld. Het weekend dat ik naar jullie toe kom, dan hebben we in ieder geval klachten weer. 25 of 26 graden, dus het is helemaal goed. Wanneer kom je aan ons toe? <laughs> dat zal het weekend van de 14 e augustus zijn. Zo, gezegd, over drie weken denk ik. Nou, gezellig. Gezellig. Laten we hopen dat het lekker weer is. Dan gaan we een barbecue opsteken. Ja, daar hadden we afgesproken. <laughs> een barbecue regelen, hè. Helemaal ja. goed, ja, komt goed. Hé hey, Henry, wat is er gebeurd op Showbiz Nieuws? Ja, natuurlijk uh, is het in het Vereste Nieuws natuurlijk van Johnny Krijkamp. Nou, ja, uh, ja ik, was, ik was een grote fan van hem. Maar ja. ik vond ze altijd in tijd met. Uh, te gooien, van ik heb geweldig duo Dus, uh, ja, uh, ja, iedereen zijn tijd komt een keertje, en dat geldt eigenlijk voor mij ook. Natuurlijk ook. Uh, ik kan het nog even uitstellen, maar helaas, uh, Johnny Kruijkamp heeft het moeten verlaten. Ja. En uh, die begrafenis zal ook in deze dagen plaatsvinden, dus we hebben in ieder geval afscheid genomen vrijdag. Ja, dat is, uh, is vandaag al gebeurd, hoor. Oh, dat zou best kunnen, ja. ja het stond vandaag op internet dat, uh, dat hij uh, vandaag gecremeerd is. Ja, het, het, het, het, het in uh, besloten ging kring uh, heeft het plaatsgevonden, in ieder geval. Ja. Dus, uh, maar er waren natuurlijk heel veel mensen bij de herdenkingsdienst voor Johnny, hè? Ja. Dus... Maar goed, we gaat door zeggen ze wel eens, dus wij moeten ook verder helaas. Ja. En dan kom ik op een moment op Justin Bieber. Want van Ice, en dat heet ik dus die rapper Rob van Winkel. Die denkt niet dat Justin Bieber het lang volhoudt. En ik heb op een gegeven moment ook van, ja, ik heb het eigen ervaring. Ik kan me herinneren dat hij toen een hit had met Ice, Ice Baby. Ja. Dat was in 1989 alweer, dus dat een, een is tijd passed, geleden. Baby. Ja. En, uh, hij heeft toen een op de plaats gekocht. En hij zegt op een gegeven moment ook van... Ja, na, na een lange weg voor ons, succes, ons succesvolle plaatsen... Een en een zelfontroving... denkt uh, dat hij wel weet wat over heeft. Dus uh, ik stel dat hij het misschien nog een paar jaar volhoudt. Ja. Um, uh, dan ben ik zich even weer vergeten. Ja, nee, we wachten ja. het af. Hij is op dit ja, we moment wel erg wel populair. Van. En uh, laten we hopen voor hem dat het nog even doorgaat. Ja. Maar ja, op een gegeven moment zullen we er wel hits uh, aan moeten komen weer, hè? Ja, zeker weten dus. Uh, maar goed, wachten we wachten eens even af hoeveel hoe, hoe ver het gaat, hè. Ja, goed, dan heb ik nog iets uh, uit het buitenland van de zoon van Arnold Schwarzenegger. Die is erg gewond geraakt bij, bij het surfen. Oké, okay. oh. Dus hij ligt momenteel met een gebroken botten en een ingegrept salon op de Intensive Care in het ziekenhuis. Maar in ieder geval een oh, hartstikke nee. goed, goede hoop dat alles goed met hem komt. Oké. Okay. Ja, ja. Dus het is gelukkig dan weer dat, hè, jongens. Uh, ja, goed, en dan heb ik nog iets uh, over Barbie. Want Barbie zit momenteel weer in Sjershonistos. Uh, op Griekenland. Ja. Uh, ja. En ze zegt, ik vermaak het totaal niet. Dus uh, ze, ze mist haar verloopde momenteel ontzettend erg. Ze zitten in uh, heimwee. En uh, ja, dus ze eet bijna niet. Dus wat dat betreft uh, heeft ik nog een beetje slecht daar. Maar er is nog ernstige nieuws, hè, voor Barbie. Ja, want haar vader is overleden, hè. Ja, haar vader is overleden. Heel goed, jij weet het. <laughs> Ja, precies. Leuk. Maar dit is dan niet de, de, de echte vader van Barbie. <laughs> nee, klopt. Van Barbie van uh, Oh Chesso. Maar dit is natuurlijk uh, de vader van de originele Barbie. De ja, Barbie van, van het speelgoedconcern Metal. Ja, ja, precies. Dus uh, die, is, die, is, die is overleden. Dus uh, wat dat betreft... Uh, ja, is het dus iets anders dan uh, de ene barbier ja ja. Ja, ja ja ja ja ja ja ook ja hij ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Goed, en dan heb ik nog, uh, nog één dingetje voor jullie, jongens. Dat is het uh, ja, pel van Larapanties. We hebben jullie wachterzuur. Uiteraard weten. Ja. Uh, die is... Uh, eind september is die uit, uh, uitgepeld. Ja. Okay. En die werd, die werd een beetje midden in de nacht wakker van de helft zijn pijn wat ze had. Oh. Um, uh, ja, meteen het ziekenhuis. En ze waren natuurlijk ook een bang voor complicaties. Ja. Maar gelukkig is het allemaal, is het allemaal meegevallen. Um, uh, ja, dat was, had waarschijnlijk te maken met een back-instabiliteit, zoals het heet. Maar, uh, dus dat was gelukkig allemaal meegevallen, jongens. Ah, oh, gelukkig. Daarom. Ja, en het laatste wat wat ik jullie kan vertellen is dat ik momenteel uh, gisteravond in de studio ben geweest om het uh, nummer in te zingen. Oké. Okay. Um, uh, ik moet zeggen, de reacties zijn heel erg goed voor de mensen die het gehoord hebben. Um, uh, ja, komen er komen natuurlijk nog gitaren bij en er moet nog, uh, de, de backing vocals moet ingezongen worden en dat soort dingen allemaal meer. Oh ja, er wordt ja. nog uitgelegd worden, maar uh, uh, de verwachtingen zijn uh, hooggespannen. Nou, we zijn benieuwd. Als hij uitkomt, dan horen we het wel, hè? Nee, uiteraard. Ik hou jullie uiteraard op de hoogte. Uh, ik denk dat we ja, eind augustus, begin september dan we toch wel een, uh, een mooie teken hebben om te laten horen. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd en uh, volgende week spreek je weer. Hey, ik ben ja, op vakantie, weer. dus je spreekt, Roy. Prima. Ja. En, en uh, ja, tot volgende week dan met nog meer showbiz nieuws. Ja, Rudy, dat was jou heel, veel, uh, heel veel, veel, veel, veel plezier op vakantie. En um, graag dat uh, ja, je weer terug bent. Hè. Ja, dankjewel. Kijk, Henry. Bedankt en tot volgende week. Tot volgende week. Tot oh, week. Hoi. Doei.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 Op het strand. En ja, ik weet het man, ik tweede het laat Ik de zomer door. niet. Ik weet het door Ik de het door Radiator klonk Janssen het hele land. Ik weet het man niet. Ik weet het was genieten van de het en die Ik en het man niet. Ik De het van Post niet. te het man niet. Ik weet niet. te weet Had Nee, ook al maar zag achter weer achterop de motor draaien, dat we te verslaan. De doede frans, de tijd van mijn leven.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 ik proef op post niet te verslaan. Hadden de gele trui weer aan. En theo, kom eens ook weer achter op de mode door e eind te verslaan. De To do the fronts, de tijd van mijn leven. Gekluisterd aan de radio, de strijd Komen!